Van 9 uur. Freddy van met het NOS-journaal. In Duitsland is een dag eerder dan gepland vandaag... de vaccinatiecampagne tegen corona van start gegaan. Een vrouw van 101 in een verzorgingshuis kreeg de inenting als eerste. Daarna de andere bewoners en de verzorgenden kregen de prik ook. Hongarije is ook vandaag begonnen. Daar werden dokters en medewerkers in de gezondheidszorg als eerste ingeënt. In, in Slowakije werd als eerste een lid van de Slovaakse pandemiecommissie gevaccineerd. Nederland begint op 8 januari met inenten. Japan sluit vanwege de besmettelijkere varianten van het virus... met ingang van maandag de grenzen voor buitenlanders die niet in het land wonen. Mensen die er wel wonen moeten een negatieve coronatest hebben om het land binnen te komen. De Britse besmettelijke mutatie van het coronavirus duikt op steeds meer plaatsen op. Vandaag en gisteren waren er ook al meldingen uit Frankrijk, Spanje, Duitsland, Ierland, Zweden en Libanon. Ook in Nederland is het virus geconstateerd. Forum voor Democratie heeft Wieberen van Haga als tweede op de lijst gezet voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Van Haga zat voor de VVD in de Kamer, maar werd vorig jaar uit de partij gezet. Vorige maand sloot hij zich formeel aan bij de Kamerfractie van FVD. Eerder stond oud Kamerlid Hedema op de tweede plaats. Hij staat nu op 50 als lijstduwer. De omstreden leider van de jongere tak van FVD, Freek Janssen, staat ook op deze lijst op nummer 7. Hans Smolder staat op 4. Hij trok zich vanwege de recente interne ruzie terug als kandidaat Kamerlid, maar keert nu dus terug. En de politie heeft vannacht een drugscrimineel uit Schiedam opgepakt die al bijna twee jaar op de vlucht was. Hij moet vijf jaar de cel in. De man wordt gezien als een belangrijke pion in de drugswereld. Hij had zich na zijn veroordeling moeten melden bij de gevangenis, maar verdween. Het weer, vanavond veel wind, aan zee stormachtig, temperatuur rond 5 graden. Morgen kan het ook aan zee nog stormen, verder ook veel wind en regen, vooral in het westen. Pas tegen de avond wordt het droog en de temperatuur wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Radio Zandvoort, zaterdagavond op ZCFN. It's a cold december, you're almost here. I still remember the first day of the year when we kissed goodbye lucky star No, nothing lasts forever Like snowflakes in a jar Cold, cold night FM. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk op deze zaterdagavond. Het is de uh, tweede kerstdag. Ja, wat moet je ervan maken? Een maandje, drie mensen, maximaal bezoeken. Ja, stiekem misschien wat meer, maar. Hè. We zitten in de corona-lockdown. Anderhalve meter afstand. Mondkapjes bijna overal in de winkels, publieke ruimtes. Ja, het is allemaal niet uh, een topjaar. Laten we dat eerlijk zijn. Laten we er eerlijk over zijn. Het is uh, een kut jaar. Gewoon een fuckjaar 2020. Maar het schijnt dat uh, 2021. Beter gaat worden. In ieder geval. Uh, hè, volgende week is het uh, januari 2021. We hebben natuurlijk nog eerst de jaarwisseling. Die wordt ook heel saai. Oud en nieuw is uh, ook uh, bar en boos. Geen vuurwerk. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb een kilo vuurwerk. Dat gaat gewoon op. Alhoewel het kindervuurwerk is. Uh, zo noemen ze dat. En dat mag dan weer wel. Denk ik, hoop ik. Ik, uh, ik ga het meemaken of dat ik een bekeuring ga krijgen. In ieder geval, uh, we gaan het uh, jaar 2020 afsluiten. En uh, ja, ooit weten uh, is het uh, januari. Pak en dan wordt het waarschijnlijk allemaal stukken beter. Alleen voordat we met iedereen uh, klaar zijn met de vaccinaties, dan zijn we weer verder aan het einde van het jaar. Maar uh, ja, het ziet er positief uit. Laten we het daarop houden. Voor de opening, Christmas Time: de Dino Warriors en uh, METDN. Remix van DVLM, Armin van Buren en uh, echt. Een hele groep met uh, bekende DJ's. Eerste uurtje, lessen van dance, R&B, en een beetje pop tussendoor. Nou, dat R&B en pop, dat, uh, daar hebben we een beetje kerstmuziek van gemaakt. Want ook daar moeten we een beetje aandacht aan schenken als we lokale omroep zijn. Straks in het tweede uurtje DJ al met zijn Global House five. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clips uit Italië. Kerst, tweede kerstdag met nu op de radio. DJ Challow met All I Want For Christmas Is You. Natuurlijk uh, de allergrootste uh, van iemand minder dan. Mariah Carey This year, yo, I'm trying to pay my dues. Prepare for next year. I gave you real love and you took it for granted. I showed you the world and you couldn't even handle it. sweets and the roses were yours, no doubt, but you played me wrong. Now you gotta ride out. You know I shared some tears last time because uh, of you. Yeah. Now my mind is free and the love is brand new. No more game show. It's time to move on. No more sleepless nights and the same old sex song. Last Christmas, I gave you my heart, but. Christmas and the times we slept, we mind and mo, uh, touch and hold, never letting go until one of us say so, sharing love on the petrol gland, come on, holding hands as we advance, can you laugh? It's a pleasure to With a sense of life and personality Yeah, on this day, I give it that I wanna say You took my heart and gave it back and ran away On Christmas Day, the bells will ring and give new life Last year at this time, I know the tears I cry Happiness and joy, love can fill my life Someone special, found them like an angel flies. And this time, last Christmas, I gave my heart But this time, everything's alright Last Christmas, last I gave you my heart 2011 of zo dat die gemaakt is. Last Christmas. En daarvoor horen we Wham. Ook last Christmas alleen. Dan in de remix 2020. Slaphouse. Zo noemen ze dat. Eh. Zaterdagavond. Rihanna. Ik heb er een beetje nieuws over. Wordt aangeklaagd door twee Canadese artiesten. Die beweren dat de popartiest hun muziek ongevraagd op Instagram heeft gebruikt. De Canadese zanger King Khan, die tegenwoordig in Duitsland woont, maakte in 2012 samen met zijn dochter Sabalu het nummer Good Habits and Bad. En volgens het duo gebruikte Rihanna die plaat in de reclame voor haar eigen modemerk Fenty. Het bericht zou op meer dan 3,4 miljoen keer zijn bekeken. En de muzikanten zouden geen toestemming hebben gegeven op een vergoeding hebben gekregen. Onduidelijk is nog wel uh, welke compensatie het muziek die eist. Beide partijen hebben vooralsnog niet gereageerd tegenover TMZ en uh, Pitchfork. En Rianne kreeg in oktober ook kritiek op het gebruik van muziek. In een show van haar merk Savage X Fenty waren fragmenten uit islamitische versen opgenomen. De zangeres bood daar later aan excuses aan. Ik wilde de moslimgemeenschap bedanken voor voor het wijzen op een enorme vergissing die onbedoeld aanstootgevend was... in onze Savage X Venti-show, zo schreef de 32 zangeres. En nog belangrijker, wil ik mijn excuses aanbieden... voor deze eerlijke, maar onzorgvuldige fout. Ja, hè? Ik bedoel, ze is zangeres, dus volgens mij had ze ook de eigen muziek kunnen gebruiken, maar... Eh... Wie ben ik? Ik ben mijn gewone DJ bij de lokale omroep CFM Zandvoort. Met een nieuw tradio, Krasibiza remix, House of Prayers, DJ Ablo met Too Hot. Je hoort hier op CFM Zandvoort. Uh,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 Hit the wheels, fall off. Q-single Lionel C, de Kevin McKay Extended Bigs. En daarvoor hoorde muziek van uh, Late Replies met Hold Up Remixen... van een uh, beestachtige R&B-plaat uh, jaren 90 Zie je bij me antwoord, normaal gesproken de party-update. Nou ja, uh, hè? kan je wel vertellen, er is uh, een, een, een, een streamingfeestje met, uh, met oud en nieuw. Nou uh, heb ik problemen met of de computer of de muis waar de batterij van leeg is. Maar uh, ik... Uh... Een Nederlandse artiest die verzorgt een gratis online thuisfestival op uh, oudejaarse avond. Dus dat is toch wel erg leuk. Onder andere dat Sonny James, Ryan Marciano, Suzanne Freek en de jeugd van tegenwoordig... verzorgen op oudejaarse avond een gratis online thuisfestival onder de naam Goodbye 2020. Het online feest waaraan de organisatoren van festivals als Death Valley, Milkshake en Fuzzige Deuntjes meewerken... begint op 31 december om 4 uur middags en duurt tot 1 januari 5 uur in de ochtend... Het festival bestaat uit 40 streams, de verschillende stages waar muziekstijlen als Nederlandstalig, trance, hip hop, techno aan bod komen, worden gehooster onder andere snelle, broederliefde en faddelde Grand. Mensen die het online feest willen bijwonen, kunnen via Zoom in contact komen met andere feestgangers en krijgen ook de mogelijkheid om een privékamer aan te maken waarin ze met familie of vrienden kunnen praten. En De Goodbye 2020 is bedacht door uh, Maarten Schultz van online platform Follow the Beat. En met het toenemend aantal besmettingen vroeg ik me af hoe we met ons platform en met de festival op een positieve en vindingrijke wijze kunnen bijdragen... aan mensen motiveren om dan toch maar thuis te blijven. Zo legt hij uit. En zo ontstond het idee om zoveel mogelijk... artiesten, festivals en clubs online samen te brengen. Dus ja, is toch wel een, een leuk initiatief, hè? En uh, Jessie Nelson, die stapt na 9 jaar... uit de Britse meidengroep Little Mix. Zo de popgroep afgelopen maandag bekend via Twitter. De 29-jarige zangeres was om medische redenen... al een tijdje uit de relatie. Maar nu heeft ze bekendgemaakt uit de groep te stappen... Na negen geweldige jaren heeft Jessie besloten de groep te verlaten. Dit is een ontzettend verdrietige tijd voor ons allen. Maar we blijven haar steunen, Zo luid de verklaring. Ja, het is niet anders, hè? Ze werden opgericht in 2011, Little Mix. Tijdens het seizoen van, uh, dat was, uh, wat was dat ook alweer? De, de, de X-Factor was dat, hè? En sindsdien scoorde de groep een aantal grote hits. En wonnen ze diverse awards. En in Nederland zijn de zangeres bekend van hun single Woman Like Me... met de Nicki Minaj. Zo, komt er lekker uit, Nicki Minaj. Dus uh, ja, die is niet anders. Uh, Jesse Nelson stapt uit de popgroep en uh, ik weet niet of ze solo gaat ik denk het wel, maar voor hetzelfde geld stoppen ze gewoon helemaal met de muziek en uh, gaat ze andere dingen doen. Ja, 29. Ik weet niet of ze kinderen heeft, maar meestal is dat toch een tijd dat je denkt, maar ik ga kinderen maken of ze heeft zo gemaakt, maar meer tijd voor het gezien en wie weet komt ze nog een keer terug. We houden je zeker op de hoogte hier op CFM Zandvoort. Door met muziek. Want daarvoor zie ik je aan je radio gekluisterd. ik lul weer pak pakken een beetje drie minuten op de radio Super Kings met back and forth door de Michael Gray remix. Back and forth, back and back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 Van Sapp Jr. met You Got To. Vanaf muziek van Solace met So Hooked On Your Loving. Je you hoorde de Cubico Extended Remix. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10. Arma van Helden. Chris Lake met The Answer. Doen ze samen met Arthur Baker. Op 9. Urban Days met Just Be Good To Me. Op 8. Jack Jones. Met I Miss You, de John Smith Extended Mix. En op zeven De plaat die je zojuist hoorde, best Solace met So Hooked On Your Loving. Op 6. Arma van Helden en Chris Lake met Dubai Dublin. 5 John Smith met deep and the extended mix ook John Smith, maar dan met onze eigen gush uit Nederland bij Line, Ex-nummer 1 plaatje, trouwens, de nummer 5 was ook een ex-nummer 1 plaatje. Op 3 deze week Pax and Gorgon City met Alive. Op twee Arman van Helden, samen met Chris Lake. Ook The Answer, met Arthur Breakerlijn en weer een andere remix. En deze week nog steeds op één. Vintage Culture en Elise LeCroix. But it is what it is. Je hoort een nieuw antwoord in The Night Walk. It is what it is. Vintage Culture featuring Elise LeCroix. Vond. Samen met Mickey Sacks, met Levante en daarvoor Paul Carson en Jack's Revenge met I Love to Love. Dat is samen met Kate Brennan, dat is een nummer ergens jaren 90, begin jaren 93, 94, meen ik, I Love to Love in een nieuw jasje gestoken. Ik vind hem fantastisch, dus ga je zeker vaker horen, denk ik zo, in dit programma The Nike Watch. En trouwens, het eerste uurtje zit er overop, op, niet getreurd zometeen. Het nieuws en dan is het tijd voor een DJ Mousel met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we wederom helemaal naar Italië. Met het beste van de club uit italia met DJ Cavaschalli. Hoef je niet voor ge gecheckt te worden, er geen testje gedaan te worden. Negatief, positief, het maakt niet uit, want het gaat allemaal via de radio. Ik laat je achter met Kevin McKay en Milos Pazovic met Work It. Ik zeg het tot zometeen na de break. these boys white tight tie a toy a tie a tie, tie, tie, tie white toy a toy a tie a tie, tie, tie. girls girls get that cash <gasps> if it's not a five or shaking your... uh -huh. ain't no shame ladies do your thing just make sure you ahead of the game is it worth it let me work it i put my thing down flip it and reverse it it's forever not if it's blind y'all it's forever if it's blind y'all if you got a big let me search it to find